Radio 1, 6 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Elfstedekoorts loopt op vaarverbod Friesland uitgebreid. Volgende maand opnieuw onderwijsstaking. En artsenfederatie tegen mobiele euthanasieteams. Mocht er een Elfstedentocht komen, dan gaat het ministerie van Defensie helpen. De luchtmacht, landmacht, de marine en de marechaussee gaan assisteren daar waar nodig. Zo kan de vliegbasis in Leerwarden worden opengesteld en kunnen ambulances worden ingezet. Om het ijs sneller te laten aangroeien is in Friesland het vaarverbod uitgebreid. Sinds vorige week dinsdag mag al niet worden gevaren op een aantal vaarwegen. En sinds 12 uur vanmiddag geldt het verbod op nog meer wateren. Ook politiek Den Haag houdt zich bezig met de mogelijkheid van een Elfstedentocht. Als hij doorgaat gaat CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma hem rijden. Hij is ingelood. Minder geluk heeft Kamerlid Monas van de PvdA. Hij is dit jaar uitgeloot. Monas is al ruim 25 jaar lid van de vereniging De Friese Elfsteden... en woont in Sneek. Hij heeft zijn huis opengesteld voor deelnemers en toeschouwers... en heeft geen logeerplekken meer over, zo laat hij weten. Van andere partijen zijn nog geen deelnemers of uitvallers bekend. De Nederlandse spoorwegen rijden tot en met vrijdag met een aangepaste dienstregeling. De hele week rijden er minder intercity's en sprinters dan gebruikelijk. Dat hebben de NS en ProRail besloten. De bedrijven kampen met het winterse weer. De aangepaste dienstregeling is bedoeld om de vertraging op het spoor binnen de perken te houden. Reizigers moeten minstens tot het einde van deze week rekening houden met volle treinen en een langere reistijd. Vooral in de spits zal het een stuk drukker zijn dan normaal, zegt NS. Werknemers in het onderwijs leggen dinsdag 6 maart opnieuw het werk neer. De onderwijsvakbonden protesteren daarmee tegen de bezuiniging op het passend onderwijs. Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op onderwijs voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben. 5000 leraren en speciale begeleiders verliezen daardoor hun baan. Vorige maand werd er ook al gestaakt in het onderwijs. Duizenden leraren protesteerden toen tegen de 1040 uren norm. President Sarkozy en bondskanselier Merkel willen dat Griekenland geld van andere Europese landen apart zet. Daarmee moet dan de rente over schulden worden betaald. Door het veilig weg te zetten op een geblokkeerde rekening gaat Griekenland voorlopig niet failliet. Sarkozy en Merkel lieten in Parijs weten dat ze hun geduld verliezen. Ze vinden dat de Grieken snel met nieuwe bezuinigingen moeten komen. Maar de Grieken kunnen het niet eens worden over nieuwe maatregelen. De bezuinigingen zijn een voorwaarde voor een nieuw reddingspakket. Bij de Limburgse automaker Netcar in Born wordt vanaf vrijdag mogelijk gestaakt. Morgen komen de werknemers bijeen. Dan wordt bekeken hoe groot de actiebereidheid is onder het personeel. De bonden en de ondernemingsraad eisen dat Netcar-eigenaar Mitsubishi... voldoende tijd geeft om te zoeken naar een overnamekandidaat. Vanochtend werd bekend dat Mitsubishi de productie in Born stopt. Minister Verhagen zal bij Mitsubishi aandringen op een goed sociaal plan... als het niet lukt om het bedrijf te verkopen. Netcar hoeft niet te rekenen op staatssteun. Artsenfederatie KNMG is tegen de plannen van de Vereniging voor een vrijwillig leven zijnde om vanaf volgende maand patiënten te helpen om hun leven te beëindigen. De Vereniging gaat met mobiele teams mensen helpen die voldoen aan de criteria van de euthanasiewet, maar die door hun arts niet worden geholpen. Als een van de teams vindt dat aan een euthanasieverzoek kan worden voldaan, dan wordt, deze uit, dan wordt dat verzoek uitgevoerd. De artsfederatie vindt dat euthanasie thuis thuishoort in de reguliere arts-patiëntrelatie. De mobiele teams kennen de ziektegeschiedenis van de patiënt onvoldoende, meent de KNMG. In het ergste geval zouden daardoor mensen euthanasie kunnen krijgen... terwijl ze op een andere manier hadden kunnen worden geholpen. Ruim een half miljoen Nederlanders kopen medicijnen via internet zonder een doktersrecept... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie waarschuwt dat het gevaarlijk kan zijn. Vaak krijgen mensen neppillen waarvan de samenstelling niet veilig is... Om mensen daarop te wijzen is het ministerie de website mediplaza.nl begonnen. Een nep-webwinkel. Tijdens het bestellen krijgen mensen te horen dat het geen echte online apotheek is. Ruim 18.000 mensen bezochten tot nu toe die site. De Spaanse wielrenner Alberto Contador is door het Internationaal Sporttribunaal schuldig bevonden aan dopinggebruik. Dat betekent dat hij zijn Tourzegen van 2010 moet inleveren. Contador wordt ook voor twee jaar geschorst. Dat betekent onder meer dat hij de Tour dit jaar niet mag rijden. Contador had een klein beetje klembuterol in zijn lichaam tijdens de Tour in 2010. Hij zegt dat hij het heeft binnengekregen door het eten van verontreinigd vlees. Het weer vanavond en vannacht neemt vooral in het noordwesten de bewolking toe en kan wat sneeuw vallen. Het gaat stevig vriezen. Min 8 aan zee en min 15 in het binnenland. En lokaal kan het in Flevoland 20 graden vriezen. Morgen wisselen bewolkt en maximaal rond min 5. En de dagen daarna blijft het koud winterweer. ANWB Verkeersinformatie. 24 files staan er, nog 80 kilometer. Het is niet een hele drukke avondspits en de ijspegels in de Schippeltunnel zorgen ook niet voor al te veel vertraging. Nee, de opvallende files zijn uh, toch echt buiten de Randstad te vinden. Zojuist is er een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd in de buurt van Eindhoven op de Randweg op de A2 vanuit Maastricht. Daardoor file tussen de knoppen de Hocht en Bata dorp 4 kilometer. De rijstok is daar dicht. Het is voorlopig verstandig om via de N2 te rijden, de parallelweg. Op de A12 Utrecht de Arnhem. Staat tussen knap het Grijzoord en Knop het Waterberg 5 kilometer. Dat heeft te maken met zijn ongeluk op de andere rijbaan vanuit Duitsland. Daar staat tussen knap het Velperbroek en Knop het Grijshoort 3 kilometer. Maar er komt nog helemaal wat bij, want er zijn twee rijstroken dicht. Benzineprijs historisch hoog. Ha! Niet bij Tango! Want aanstaande zaterdag krijgt u 15 cent korting op benzine en 13 cent korting op diesel. Op basis van de adviesprijs. Kies nu ook voor goedkoper tanken. Kies voor Tango. Kijk op tango.nl waar u kunt volgooien zonder helemaal leeg te lopen. Tango. Iedereen goedkoper tanken. Het wordt hoog tijd voor een andere bank. Niet weer zo'n deftige, dure kantoren, overal marmer. Een bank waar ze je kennen. Ja, waar ze zeggen Goedemorgen, meneer de Vries. Zo'n bank is er. De regiobank. Een bank zonder poespos of gedoe. En toch een complete bank. Betalen, sparen, alles. Zeg eens ook altijd, wij zijn uw bank. Regiobank.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 Wist jij dat één jaar vastparen bij Regiobank door de Consumentenbond is tot beste koop? Nee, dat wist ik niet. Dan ga ik eens langs. Ja, of kijk op regiobank.nl. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt er dus slechts 6,25 euro per maand. Bel 0800 0500. Power to you, Vodafone. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedenavond, zeven minuten over zes. komt hij of komt hij niet? We vrezen dat we u daar de hele week mee bezig gaan houden. De Dokker Vlaggencentrale wacht het antwoord van de rayonhoofden niet af... en is alvast aan de slag gegaan. Hier uh, is de afdeling verkoop. Uh, hier komen alle opdrachten binnen. En uh, hier wordt ook alles verwerkt. En? Nou, er komen nu een aantal tientallen telefoontjes binnen. Ja. Dat is voor de, voor de vlag, namelijk van Denk van de persconferentie van vanochtend. We hebben vandaag een persconferentie belegd zonder dat we kunnen zeggen op welke datum rnl Stedentocht zal plaatsvinden. Dit is jullie eigen ontwerp. En daar staat dan heel verstandig geen jaartal op, maar wel dat het de 16e editie is. Ja, klopt. Ja. De 16e L-steden nou, Die wordt ooit een keer gereden. Ja. We weten alleen niet wanneer. Hopelijk uh, dit jaar. Ja. Ja. In die ene week van vorst hebben we een fantastische vooruitgang meegemaakt. Dit is de, de hele hal van zeefdruk. Hele ja. mooie techniek. Als we eenmaal die zeven hebben, kunnen we hele grote oplagers maken. Dus op, als de Elfstenen-tocht echt wordt aangekondigd... gaan we met deze techniek vlaggen bijdrukken. Ja, ja. Hoe groot is de productie die je dan kunt halen? Een paardje over duizenden stuks per, uur. per ja. In het noorden van Friesland is een fantastische ontwikkeling gaande geweest. Het ijs is gegroeid. En de wakker die daar zijn. zullen nooit belemmerend zijn. voor het houden van een elfstedentocht. En wat vinden die mannen ervan? Hebben die er wel een beetje zin in? Ja. Daar hebben we zeker zin in, ja. Maar ja, goed, dan moet je ook heel hard werken nu. Ja, dat hoort erbij, hè. Is er al iets voorbijgekomen. wat uh, doet denken aan de elfstedentocht? Nou, we hebben de eigen elfstedentocht. De vlag hebben we natuurlijk uh, vanmorgen weer gedrukt. We hopen oh, ja. dat daar uh, nog wat handelaar uitkomt, natuurlijk. Maar in het ja. zuiden, en met name het zuidoosten van Friesland. Daar zijn forse problemen. Ja, hier staat nog een machine werkeloos te wezen, maar dat uh, wordt anders. Ja, op het moment dat wij uh, drukker gaan krijgen, wordt hij bijgeschakeld. En dat verwacht u dus met de Elfstedentocht, dan uh, wordt hij zeker bijgeschakeld. Uw bedrijf uh, doet zaken met de hele wereld, maar dan is er die tocht. Is dat dan misschien toch het leukst? Ja, ja dat is toch wel heel erg leuk. We hebben vanochtend bij elkaar gezeten met het team en uh, dan zie je iedereen uh, ontzettend uh, enthousiast worden. Als je echt doorgaat, ja, dan wordt het gekke huis. En dat, ja, dat is de hele positieve energie. Met, met vele negatieve berichtgeving is dit een hele mooie positieve energie om uh, mee om te gaan. Ja. Dat betekent dat wij, en dat zeg ik ook maar vast hier, woensdagavond weer met alle rayonhoofden rond de tafel zitten. Hier uh, gaat de zanderen. Dag dames, goedemiddag. Mevrouw, dat worden overuren of niet? Ja, zeker. Dat is ja. altijd heel gezellig. Ja? Ja, ja hoor. Hebben we ook met voetballen gehad, dat was heel gezellig. En we gaan voor de hoofdprijs. Maar daar zal de natuur, en de natuur regelt hier alles in deze wereld. Houden we de wind in het oosten, ben ik de grootste optimist van Friesland. Het is een beetje gokken natuurlijk, hè? Het is uh, zeker gokken. Je weet niet hoe het weer uiteindelijk gaat worden. Maar dat risico uh, lopen we graag. En dat zei Robert Hageman van de Dokkemer Vlaggencentrale tegen verslaggever Roel Paul. Dan gaan wij door over dat gokken. Gokken doen de Rayonhoofd in ieder geval niet. Zij geven alleen hun fiat aan een Elsteden-tocht als de ijsvloer voor 100% betrouwbaar is. In Hindenlopen ziet het ijs er goed uit. Dat hoorden we eerder al. Rayonhoofd Wild Kelderhuis. Die zei een uurtje geleden... dat het ijs mooi zwart en sterk is. Joris van de Kerkhof die geniet daar nou al enige uren. Joris, hoe klinkt dat, dat mooie zwarte sterke ijs? Ja, met, met, die, met dat rayonhoofd. Prachtig, hoor. Luister maar. Oh, ja. Het geluid geeft al aan, hè, he, ja. dat het zo, zo hard is. Hard is, hè? Je ja. voelt dat het, ijs, je ja. hoort dat het ijs hard is. Ja. Oh, ja. Hey, je, je hoort het goed, uh, Joris, maar is het ijs ook sneeuwvrij daar in de hinder lopen? Nee, niet, uh, niet helemaal. Uh, op heel veel plekken langs het, uh, het, parcours, het parcours... wat het uh, uiteindelijk moet gaan worden van die tocht, uh, ligt uh, heel veel sneeuw. Hier in Hindenlopen door uh, de stad uh, ligt ook sneeuw uh, op het ijs. Maar daar is de sneeuwschepper van 75 de beste sneeuwschepper van Hindenlopen. En de beste sneeuwschepper van Hindenlopen. Hoe komt dat zo? Ik ben radig gespeerd. Uh, ik bedoel, ik ben twee dagen niet beter geweest. Heel Hindenlopen rond. En zei, mevrouw ben ik moe Heel Het pijn. Totaal niet. En dan pakt hij die schep en dan... Even kijken, ja. Oh Ja, ja kijk, ik heb dit gedaan. Ja. Ja, neem nauwelijks iets mee. Kijk. Dan krijg je ja, Dat blijft er gewoon op zitten. Dat, dat blijft zitten. Ja, ik ga nu een bijl en een schep. En dan krijg ik op laag, want Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Dat kan niet zo blijven. Omdat het is een hoppeltje en als je daar ja. tegenaan schaast... dan val je ook echt. Dat kan je heel raar besteren, hoor. Je hebt het wel af voordat ja, het toch begint. ik heb mijn, uh, mijn paard wel gedaan dan, ja. Maar ik vond het leuk voor de kinderen om dat te doen. Ja. Maar er waren heel veel hinder op, het kwaad op mij. Uh, want het eind was te gevaarlijk. Ze weten helemaal niet waar ze over praten. Dus er hield een, een vrouw, die hield mijn vrouw aan op straat. Die zei, die man van jou heeft die, heeft die wel goed bij zijn hoofd. Ah, straks gaan de kinderen op en die verdrinken allemaal. Nou, ik kan me niet herinneren. Ik ben, bijna, ik ben bijna 75 jaar Maar ik heb er nooit meegemaakt dat hier een kind. dat hij gezakt en verdronken is. Dat valt wel een beetje mee. We hebben nog heel veel werk te doen. Ja, ja. Ja, het is wel bijzonder. Je hebt in je werk verder helemaal niks met ijs. Je bent voorzitter van de ijsvereniging. Maar voor de rest, dat verstand is er vanzelf maar bijgekomen. Ja, ja, ja precies. Ja. Wordt u niet gek van die telefoon? Ja, ik ga hem uitzetten. Alweer. Oh, hij, hij gaat ongeveer 15 keer per uur. En het zijn meestal uw collega's. Laat die man toch wat rust. Ja, ja. En die man die gaat daar op de fiets naar huis een beetje zoeken. Woensdag komt u weer met zijn collega's bij elkaar in Leeuwarden om te praten over de kwaliteit van het ijs. Hier in Hinden is het goed, maar ja, al die andere plekken. meer Balk, u heeft het al gehoord. Daar moet het nog een beetje groeien en moet, het, moet de sneeuw er nog goed van afgeveegd worden. Joost van de Kerkhoof, hoorde u vanuit Friesland? We gaan naar het zuiden, naar Born in Limburg. Personeelsleden van Netcar hebben auto's voor de poort neergezet... de sleutels eruit gehaald en mee naar huis genomen. De directie kan zo niet met de eigen auto weg. Vanochtend kreeg het personeel te horen... dat het eind dit jaar over is met de autofabriek. Ja, niet goed, hè? Maar dat had wel een verwacht, hè. Al jaren verwacht, hè. Maar nu is het, uh, hebben we eindelijk een antwoord. Hè. Nog een jaartje, hè? Wat nu? Ja, dik problemen. Nou, we helemaal nog werk vinden. Dat wordt een heel probleem. Hè? En hoe gaat u het dan de kinderen vertellen? Ja, <laughs> daar heb ik ze al jaren op voorbereid. Maar ja, ik heb nog ik heb een klein kind, die, die snapt er nog niet veel van, van zeven jaar. Maar ik heb een dochter van vijftien en die begrijpt het dus wel al. Dus die zal ik er straks wel gaan vertellen, dat ik eh, tegen het eind van het jaar geen werk meer heb. Henk van Rees, bestuurder van FNV Bondgenoten... Hoe groot acht u de kans dat er hier in 2013 toch nog activiteiten zijn? Nou, die kans, uh, die, die, uh, ik kijk daar niet erg optimistisch tegen aan... maar ik vind dat we alles uit de kast moeten halen... dat er hier doorgeproduceerd kan blijven worden. Zijn de medewerkers uh, heel boos dat ze uh, per nu niet meer willen werken? Ik, de mensen zijn nu in feite naar huis uh, toegestuurd. Uh, ik denk dat de mensen ook wel op een bepaalde manier uh, murm zijn. Maar het is zo dat we uh, de mensen vandaag opgeroepen hebben om morgen om uh, half twaalf uh, hier uh, bij elkaar te komen. Want morgen hebben we een gesprek met Harinari, de topman van Mitsubishi. En dan zullen we hem ter verantwoording uh, roepen en praten over het perspectief. En we hebben alle mensen opgeroepen om om half twaalf hier van de partij te zijn. We gaan hier een grote tent opzetten en dat is onze eerste gekoppeld aan het gesprek met Harinari. Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken heeft ook gereageerd op de situatie in Borren. Hij hoopt op een doorstart voor Netcar. Mitsubishi is bereid het bedrijf voor 1 euro te verkopen, mits de koper ook het personeel overneemt. Deze symbolische prijs zou geïnteresseerden over de streep kunnen trekken. Nou, dat hoopt minister Verhagen, want hij ziet niks in een investering van de overheid, van de staat bij het bedrijf in Borren. Het nou, is natuurlijk buitengewoon teleurstellend dat, uh, dat we Mitsubishi niet hebben kunnen overtuigen om de productie voor te zetten. Ik heb vanochtend heb ik met de directeur buitenland van uh, Mitsubishi die hier in Nederland is, heb ik een uh, gesprek gehad voor een mogelijke doorstart. Hij heeft daarin toegezegd dat, hij, uh, dat Mitsubishi bereid is om de fabriek voor het symbolische bedrag van 1 euro over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Indien die bereid is het personeel ook over te nemen ik zal eind deze maand zal ik uh, naar Japan met de hoofddirectie van Mitsubishi... Uh, verder bespreken om een maximale inspanning ook van Mitsubishi te krijgen... om een doorstart uh, ook te kunnen realiseren. Maar zijn er serieuze kandidaten voor een doorstart? Want er moet een ander bedrijf uh, bereid zijn om erin te stappen. Okay, we moeten wel uh, realistisch zijn. Het zal heel moeilijk zijn als je kijkt naar de ontwikkelingen... van de auto-industrie in Europa. Er worden meer auto's geproduceerd dan er verkocht worden. Dus het zal moeilijk zijn. Uh, maar we moeten wel alles uit de kast halen... Heeft u enig idee hoeveel arbeidsplaatsen er gered kunnen worden? Uh, we kunnen daar nu nog geen uh, uitspraken over doen. Ik zal dus ook tegelijkertijd uh, met het werken aan een doorstart... en het zoeken naar overnamekandidaten... zal ik ook met name met Mitsubishi spreken over de noodzaak van een goed sociaal plan... zoals eerder overeengekomen met, uh, met de vakbonden... om zeker te stellen dat als een overname niet lukt... dat dan er een goed sociaal plan is waarbij de werknemers zich ook kunnen omscholen... zodat er in ieder geval toekomstperspectief voor hun is. Is het kabinet bereid om uh, geld te steken in de redding van NETCAR? Uiteindelijk zal een bedrijf op eigen benen moeten kunnen staan. We kunnen zorgen voor een goed investeringsklimaat... maar uiteindelijk kun je geen bedrijf overeind houden met subsidies. De Franse auto-industrie heeft het ook geprobeerd met subsidies. Dan ben je het belastinggeld kwijt. Uiteindelijk aan die fabrieken ook om... Dus dat is geen goede besteding van de gelden. Er is de afgelopen tijd al heel lang en intensief met Mitsubishi gesproken... over overnames, gedeeltelijke participaties, et cetera. Nu komt plotseling het besluit uh, dat Mitsubishi helemaal stopt met NETCAR. Kunt u zich voorstellen dat het personeel zich in de maling genomen voelt? Ik kan me voorstellen dat het personeel buitengewoon teleurgesteld is... want dat is een enorme klap voor hen. Ze hebben heel lang in onzekerheid verkeerd. Uh, ik heb ook meerdere malen met uh, Mitsubishi juist contact gehad... Om te kijken onder welke voorwaarden uh, het mogelijk was om uh, de productie uh, te continueren in, uh, in Born. Voelt u zich in de maling genomen? Ik ben buitengewoon teleurgesteld. Omdat het een zware dag is voor, uh, voor deze werknemers. Voor 1500 uh, mensen die vandaag te horen hebben gekregen dat het eind van dit jaar Mitsubishi start. We hebben echt er alles aan gedaan vanuit het uh, ministerie. Uh, maar we zullen er echt alles uit de kast halen om een doorstand mogelijk te maken. En een goede omscholing ook uh, mogelijk te maken voor deze werknemers. U zegt, we hebben er alles aan gedaan, maar het was blijkbaar niet genoeg. Uh, de totale productie van auto's in uh, Europa staat fors onder druk. Uh, de, uh, de afname van, uh, van auto's in, uh, in de Europese markt... zie je eigenlijk met zo'n 6, 7 procent per jaar uh, dalen. En er worden meer auto's geproduceerd dan dat er verkocht worden. En dat betekent dat eigenlijk uh, zeker de productie van kleinere auto's, dat hij die, dat die in zwaar weer verkeert. Dat klinkt toch een beetje alsof er voor Netcar... eigenlijk op de langere termijn gewoon geen toekomst meer is. Ik vind dat we juist gelet op het feit dat Mitsubishi gezegd heeft... wij zijn bereid voor 1 euro de fabriek over te dragen... aan een mogelijke overnamekandidaat als hij bereid is het personeel over te nemen. Dat wij nu echt alles uit de kast moeten halen... om een eventuele doorstand mogelijk te maken. Al dus minister Verhagen. Wilco Boom sprak met hem. Wat vinden ze in Spanje van de schorsingen van Alberto Contador? Dat horen we zo van onze correspondent. Verkeersinformatie René Pelset. Met een, uh, ja, een aflopende zaak. 15 files, nog 60 kilometer alles bij elkaar. In de Randstad beginnen de dagelijkse files aardig op te lossen. Maar bij Arnhem en ook rond Eindhoven er zijn er nog wat problemen. Hoewel op de A2 de randweg van Eindhoven de weg nu weer vrij is. Dat was een ongeluk bij Knoop het Batadorp. Op de A12 Oberhausen-Utrecht een lange file... tussen knop het Velperbroek en knop het Grijzoord van 7 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En dat heeft ook gevolgen voor de A50 inmiddels Apeldoorn-Arnhem... tussen de Alfred Loenen en knop het Waterberg 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. En de winnaar van de Tour de France 2010 is Andy Schlek. Tot vandaag stond hij als nummer twee in de boeken, achter Alberto Contador. Maar het sporttribunaal CAS heeft Contador een schorsing van twee jaar opgelegd... wegens dopinggebruik tijdens de Tour van 2010. En daarmee is hij zijn titels kwijt. Douwe de Boer is dopingexpert, verbonden aan de Universiteit Maastricht. Anderhalf jaar geleden stond hij Contador bij in de eerste rechtszaak over de kwestie. Goedenavond. Goedenavond. Toen nog vrijspraak, nu veroordeeld wegens uh, dopinggebruik, klembuterol. Klein beetje, maar toch. Verbaast deze uitspraak u? Ja, ik ben eigenlijk wel uh, verbaasd. Ik had uh, gezien ook de aanloopperikelen tot deze uitspraak verwacht dat er vrijspraak zou komen. Ja, en dan is de motivering van de uitspraak van het kas... Wij geloven hem niet. We geloven Konte niet die zegt dat de clenbuterol uit vervuild vlees zou zijn gekomen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Eh... Uh... Aan de ene kant kan ik mij voorstellen dat het natuurlijk een, een zogenaamd klein risico is geweest. Uh, maar het risico is niet uh, ja, nul. En ik denk dat het uh, nog steeds, uh, ik ben ervan overtuigd dat het nog steeds kan. Ik moet ook zeggen dat uh, de andere partij die heeft gezegd dat het door bloedtransfusie komt. En daar heeft het kas ook van gezegd dat het uh, uh, zeer onwaarschijnlijk is. Maar waar baseert uh, het kas dan deze uitspraak op? Ja, de KAS die heeft gezegd dat beide argumentaties van beide partijen zijn onwaarschijnlijk. En die is eigenlijk met een verrassende, of enigszins verrassende uh, eindconclusie gekomen. Dat het waarschijnlijker is dat het door uh, vervuiling van voedingssupplementen uh, kan komen. En uh, ja, dat is uh, denk ik wel, toch wel verrassend. En die zijn dan toegediend op kunstmatige wijze en daar concludeer ze uit dat dat dus doping is? En volgens de regels uh, mag dat niet en volgens de regels is het, uh, is het uh, doping. Uh, het is ook zo dat uh, ja, de, de discussie van tevoren lag met name op de bloedtransfusies en de, en het, en het, en de vuiling van het vlees. Ja, omdat die onwaarschijnlijk uh, zijn, uh, ja, moest de kast dus met een, uh, met, een, met een eigen... of eigen, niet helemaal, maar met een andere verklaring komen. Nou, ze geloven het niet. Zeggen ze dat ook op basis van een vooronderstelling... dat klemputerol gebruik in het in er vaker voorkomt? Uh, ja en nee. Uh, de, de tegenpartij heeft gezegd uh, van dat uh, ja, de omgeving van Contador... Uh, toch uh, ja, ook geassocieerd werd, uh, wordt met, uh, met, uh, met doping... Daarvan heeft het KAS gezegd van, uh, ja dat is irrelevant. Ook uh, of, het, uh, of het andere wielrenners gebruiken is ook irre irrelevant. Het is gewoon zo dat uh, de scenario's die dan beschreven uh, zijn geworden door beide partijen... zijn niet waarschijnlijk. Ja. U stond, komt er doorbij, tijdens de eerste rechtszaak. Waarom nu in hoger beroep is dat niet gebeurd? Het is niet gebeurd omdat ik uh, ook uh, ja, voor beide partijen zowel naar de dopingautoriteiten toe als naar Contador enige nuances had. En halverwege de rit eh, hebben de advocaten van Contador besloten... dat een veel hardere en agressievere aanpak eh, moest plaatsvinden. En er was geen plaats voor enige nuance. En de uitspraak is bekend. Douwe de Boer, dopingexpert, Hartelijk dank. Dank u wel. Dan gaan we naar Spanje om te kijken wat daar de reacties zijn... op de schorsing van Contador. In zijn woonplaats geloven velen nog steeds in de onschuld van de wielrenner. Ja, deze inwoner van Pinto denkt dat de Spaanse wielrenners als zondebok worden gebruikt. Contador had volgens deze man het dopinggebruik van andere wielrenners, eh, noem Lens Armstrong, moeten onthullen. Rob Soutberg, eh, Rob, dit is vanuit de geboortestad van Contador in Pinto. Daar geloven ze in zijn onzin schuld. Uh, staat dat een beetje voor de rest van Spanje ook? Ja, ik hoorde Tim net praten hè, met de sportarts en een reactie die ik hier op, uh, op Twitter ook lees van Spanjaarden, die zeggen over hem, over Contador. Hij is wielrenner. Hij is Spanjaard en dus is hij nu schuldig verklaard. Dat is erg het gevoel hier. Met dat gevoel staan ook televisieploegen op dit moment... voor de deur van, van Contador in dat voorstadje Pinto. Ze staan er met z'n allen bij elkaar. Nou, de luiken zijn naar beneden, de hekken zijn gesloten. Er staat een soort hek voor een garage daar. Eh, daar staan ze allemaal voor. Af en toe komen er een paar vrienden naar binnen. Die gaan weer naar buiten en die zeggen allemaal niks. Nou, het enige wat we weten nu is dat vermoedelijk... Contador zelf morgen naar buiten komt met een persverklaring... En ja, wat doen al die televisiestations die, de, die daar dan staan? Die gaan dan de, de van Pinto uh... interviewen. Dus we horen uh, uh, jammerende uh, vrouwen die zeggen... dat kan niet, hè? dat is de buurvrouw. De jongen is goud eerlijk en we hoorden iemand anders zeggen... het is een, allemaal een samenzwering van de Fransen... die willen afrekenen met onze tweede Miguel Indurain. Want nou, dat, dat is ze... wat ze denken, hè? Ze, dit ja, is een complot tegen Spanje van de Fransen. Ja, en je moet echt, hè, want ik heb net over Twitter... als je daar gaat zoeken naar reacties... en naar mensen die het bijvoorbeeld eens zijn met, dit, met het oordeel van het sporttribunaal... dan, dan moet je ze met een lampje zoeken. En dan kom je ook wel mensen tegen, hoor. Die zeggen van, oké, okay, Clem Butero, uh, gevonden, uh, strafbaar en dus... Jammer uh, voor hem, maar dan is hij wel strafbaar. Maar nogmaals, dat zijn hele uh, spaarzame reacties die hij lijst. En de bond van de wielrenners, gaat hij ook echt uh, vierkant achter hem staan, achter Contador? Nou, nee, nee, opvallend juist niet. Hè? We, hoorden, uh, de, we hebben de Wielerfederatie, die, die wordt geciteerd in, uh, in, in de krant Marca. Hè? Daar horen we Juan Carlos Castaño, die daar de voorzitter is. En opvallend, dat vind ik heel opvallend, uh, uh, schaart hij zich niet achterkomt daardoor. En blijft hij een beetje steken in dat hij dingen zegt... ja, het is allemaal erg triest en onaangenaam. Uh, onaangenaam voor het wielrennen en voor het geheel voor de sport. En we hadden steeds gedacht dat dat allemaal wel mee zou vallen... Maar ze verdedigen hem daarmee niet. En dat hebben ze natuurlijk wel tot nu toe steeds gedaan. Want, ze, want zij, zij zagen hierin steeds geen zaak. En nu ja, schaden ze zich toch achter dit vonnis. En tot 6 augustus is die geschorst. Dat is in ieder geval het vonnis. Contador met terugwerkende kracht was het twee jaar, dus tot 6 augustus. Rob Zoutberg hoorde u vanuit Spanje. De Raad van State begrijpt niet waarom het kabinet een boerka-verbod wil invoeren. Het is de Raad totaal onduidelijk welk probleem met de wet wordt opgelost. En dat zelfs het strafrecht uit de kast wordt gehaald voor boerka-draagsters gaat heel ver. Dat staat te lezen in het advies van de Raad van State dat vandaag openbaar is geworden. En inmiddels is gelezen door onze politiek verslaggever Margreet Boer in Den Haag. Margreet, we wisten al dat de Raad van State kritiek had, maar is het nog harder dan verwacht? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Het is gewoon een heel erg negatief advies. De Raad van State vindt dat de regering helemaal geen argumenten aanvoert voor zo'n boerkaverbod. En het kabinet zegt, ja, we leven in een open samenleving. Hè. Mensen moeten elkaar kunnen zien. Zo gaan we hier met elkaar om. Dus geen boerka. Maar zegt de Raad van State, hoezo? Nergens maakt de regering duidelijk dat wij in Nederland nou echt een dringende behoefte hebben aan zo'n algemeen boerkaverbod. En zegt de Raad van State, we hebben al allerlei wetten. Hè. De wet op de identificatieplicht. Als je het openbaar vervoer in wil, via de wet personenvervoer kun je te regelen. Uh, organisaties kunnen eigen huisregels maken. Dus waarom zo'n algemeen verbod? En ja, wat de Raad van State ook stoort, dat is zoals je ook zegt, hè, dat, dat het kabinet meteen grijpt naar het strafrecht. Uh, het kabinet wil dat je, als je een boerka draagt, dat je een boete opgelegd kunt krijgen. Nou, zegt de Raad van State, het strafrecht inschakelen, uh, dat is toch wel het laatste redmiddel. En het maatschappelijk probleem is niet eens aangetoond. Dus hoe kun je al met dat wetboek van strafrecht uh, gaan zwaaien? Nou, ze noemen nog wel meer dingen van uh, ja, kun je bij wet bepalen wat een vrouw mag dragen? Is dat niet eigen keuze van de vrouw. En dan hebben we het nog niet eens over de godsdienstvrijheid gehad. Dus nou ja, al met al wordt het gewoon naar de prullenbak verwezen. Ja, de, de, de organisatie waar Donner uh, nu aan het roer staat, wat, wat betekent dit nu uiteindelijk? Nou, het, die toon is zo scherp, dat gebeurt echt niet heel vaak. Dus die negatieve beoordeling die valt echt op. Maar uh, ja, de Raad van State die heeft ook geadviseerd... om het niet naar, naar de Tweede Kamer te sturen. Daar heeft de regering zich dus helemaal niks van aangetrokken. Dus uh, ja, je ziet nu dat de oppositie hier natuurlijk garen bij kan spinnen... en het allemaal kan gaan gebruiken. Uh, verder zal het weinig consequenties hebben... omdat het nu bij de Kamer ligt, het in het regeerakkoord staat. Maar dat de Raad het uh, op deze manier heeft uh, beoordeeld... Hè, ronduit negatief... Dat gebeurt niet vaak. Ik heb me laten informeren bij de Raad van State. En die zeggen er zijn drie categorieën van negatieve adviezen. En dit is de één na zwaarste uh, als je het hebt op de lijn van de negatieve adviezen. Dus dat geeft aan dat de Raad behoorlijk ontevreden is. Magé Boer vanuit Den Haag. Dank je wel. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal van maandag 6 februari. Wij gaan zo meteen luisteren op Radio 1 naar WNL-avondspits. Joost de Joost, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Uh, ja, de 99ste avondspits staat voor de deur. Uh, morgen dus de 100ste, dan is het uh, feest, dat begrijp je. Uh, maar je zou ook zeggen, goed nieuws, de treinen rijden weer, een mooi zonnetje vandaag. Er komt een Elsteden tocht aan, waar, waar kunnen we nog over klagen? Nou, we gaan straks toch even over iets klagen waar de honden wat mij betreft ook geen brood van lopen namelijk de kosten voor de kinderopvang. Heel veel ouders zijn er zijn zich echt kapot geschrokken... omdat ze de rekening hebben gezien van de afgelopen maand. Soms scheelt het wel 40 euro per maand eh, per kind. Eh, zelf geef ik er ook eh, bijna 1000 euro per maand aan... Eh, voor een kind, één kind in de drie dagen opvang. Met, met andere woorden, er gebeurt nogal wat op het kinderopvangvlak... met name voor de ietsje hogere inkomens. En ik zeg, eh, hopelijk met u schande... dat de kinderopvang op deze manier zo wordt uitgekleed... en vrouwen en mannen eh, naar het aanrecht worden verbonden... Uh, we gaan erover praten in avondspits. De 99ste dus, zometeen 0800 21. U kunt bellen, de lijnen staan open. 0800 21 kan ook ruim getwitterd worden. Dat doet u via hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Komen ze hier binnen. Maar eerst luisteren naar het NOS Journaal. En dat wordt dit keer voorgelezen door Dorald Megens. Graag tot straks. Radio 1, het NOS Journaal. De Raad van State oordeelt hard over het boerkaverbod dat het kabinet onlangs aankondigde. In een advies dat openbaar is gemaakt, vraagt de Raad zich af probleem problemen moet worden opgelost. De Raad vindt het verder dat het kabinet onvoldoende argumenten geeft om een boerkaverbod in te voeren. Volgens de Raad is de vrijheid van godsdienst in het geding. In het onderwijs wordt volgende maand opnieuw gestaakt. Dit keer tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Op dinsdag 6 maart wordt actie gevoerd. Tegen het plan om 300 miljoen euro te bezuinigen op onderwijs voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben. 5.000 leraren en speciale begeleiders verliezen daardoor hun baan. Vorige maand werd gestaakt tegen de 1040-uren-norm. De Nederlandse ambassade in Damascus in Syrië blijft voorlopig open. De Verenigde Staten sloten vandaag hun vertegenwoordiging om veiligheidsredenen. Maar Den Haag doet dat niet en zegt dat de ambassade een belangrijke rol speelt in Syrië. Via de ambassade is contact met de oppositie mogelijk. En een een flat in Amersfoort wordt ontruimd vanwege een gaslek. Het lek ontstond vanmiddag achter een gasmeter. Het lek was snel dicht, maar nu doet de verwarming het niet meer. Zeker 250 mensen worden vannacht in hotels ondergebracht. Dan gaan ze met bussen zometeen naartoe. Het waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Het wordt zeer koud vannacht. Het is nu al sterk aan het afkoelen. In Leeuwarden is het al min 5, Stavoren min 9 en eerder vanavond was het daar al even min 10. In Lelystad is het inmiddels al min 12. De minimumtemperatuur die varieert vannacht van min 8 in Zeeland tot min 16 uiteindelijk in Flevoland. En in Friesland wordt het min 10 tot min 14. Vannacht is er weinig wind, alleen in het Waddengebied een matige noordoostenwind. Dinsdagochtend is het zonnig. In de loop van de dag komen er vanuit het noordoosten wolkenvelden binnendrijven. In het waddengebied kan daar morgenmiddag en avond ook wat lichte sneeuw uitvallen. De middagtemperatuur ligt tussen min 2 en min 6. De hoogste waarden komen voor in het noordwesten kustgebied. De wind wakkert wat aan. Is matig morgen windkracht 3 tot 4. In open gebieden vrij krachtig windkracht 5. En daardoor voelt het morgen kouder aan dan vandaag. Namorgen blijft het vriezen, maar het wordt wel wat minder koud. In de nachten lichte tot matige vorst. ABB Verkeersinformatie: de dagelijkse file op de A4 die loopt nu peilsnel snel op van Amsterdam naar Den Haag. We de zoete Wouderdorp dorp staat inmiddels 8 kilometer. Logisch, want de rechte rij ook eens even dicht, omdat daar een auto op gestrand is. Voor de rest nemen de, uh, het neemt het aantal files nu snel af. 11 staan er nog, 45 kilometer. Bij Arnhem nog wat problemen door een eh, ongeluk. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 2 kilometer. En van Oberhuizen naar Utrecht 7 kilometer. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. Daar is het ongeluk gebeurd. Twee rijstokken zijn dicht. En dat voelt u ook op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Want daar staat tussen de Alfred Hoenderloo en knooppunt Waterberg 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Schande dat de kinderopvang zo wordt uitgekleed. Hele goedenavond, dit is Avondspits van WNL, uw opinieradio op 1. Tot 7 uur kunt u meepraten. Bel WNL, 0800 1121. Want 1 miljard, dat is de bezuiniging op de kinderopvang op de, die de overheid in totaal moet gaan opleveren. En dit astronomische bedrag wordt voornamelijk bij de rijken opgehaald, want de toeslag op de kinderopvang gaat heel hard dalen vanaf dit jaar. De rijken, die hebben het geld ook, hoor ik u denken. Maar de hoge inkomens betalen ook het leeuwendeel van de belastingen. Belastingen die straks niet meer binnenkomen als de minst verdiende partner van de twee ouders, meestal de vrouw, gaat stoppen met werken. En dat is wat er dreigt te gaan gebeuren. Tarief gaat omhoog, de toeslag omlaag. Wie boven de 130.000 euro per een jaar verdient, krijgt straks geen enkele toeslag meer vanaf 2013. Als je helemaal niks verdient, ja, dan blijft je staat de kinderen maximaal opvangen. Maar zodra je de grens van twee of drie keer modaal oversteekt, is het de vraag of het nog wel zin heeft om kinderen te krijgen. Ik vind het logisch dat ouders meebetalen aan de opvang van onze kinderen. Maar met z'n allen achter het aanrecht staan, dat lijkt me niet echt de bedoeling. Wat vindt u van deze kwestie? U kunt meepraten. Het is een schande dat de kinderopvang wordt uitgekleed. Wel WNO. 0800 1121. Ja, goedenavond. Dat zijn de plannen van Henk Kamp, de killer van de kinderopvang. Zo wordt hij ook wel, wel genoemd uh, op een of menig crash. Ouders hebben geen tijd om te demonstreren daarom doen wij het vanavond gewoon per radio. U kunt bellen 0800 1121 Het is een schande dat de kinderopvang op deze manier wordt uitgekleed. Als u zelf uh, werkzaam bent in die branche laat het ook horen, want dat geluid uh, dat telt zeker mee. En u kunt ook bellen als u uh, kinderen heeft of juist niet Zegt u het maar. Vindt u misschien dat kinderen ouders niet moeten zeuren? Ouders met kinderen die moeten het gewoon zelf betalen. Of vindt u juist dat heel oneerlijk en zeggen nee die mensen moeten werken juist. Voor de economie is dat ook veel beter. En daarmee is een schande dat die kinderopvang zo wordt uitgekleed. Wilfred Hoesloot, die twittert... waarom moet de overheid voor de opvang van jouw kind betalen werken of niet? Maak zelf de kostenbatenafweging afweging maar. Dat is leuk, Wilfred. Volgens mij gaan mijn kinderen jouw rug schrobben over 40 jaar. Dus ik zou, je maar, ik zou maar oppassen wat je zegt. Barend zegt, zorg nu eens dat de economie blijft draaien, kamp. Bezuinigen, oké. Okay. Maar denk wel even naar waarop. Daar komt veel op binnen. Er komt ook via onze lijnen al het nodige op ons af. Meneer Wender bijvoorbeeld uit Haarlem. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Ja, ja ik, ben, uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, mijn vrouw is ook werkzaam in de zorg. Uh, je kan je voorstellen, als, uh, als ze daarmee stopt, dan, uh, dan valt daar weer een plek uh, open die, uh, die soms ook wel weer lastig te vervullen is. Uh, dus uh, nee, ik ben het eens met de stelling en uh, de regeling die uh, in eerste instantie uh, geschapen is, uh, de werkgever een derde, de overheid een derde en de ouders een derde, dat was een prima regeling en uh, ik, ik snap niet waar, uh, waarom daar zoveel geld vanaf moet. Nee, ik begrijp wel dat Ken Kamp heeft gezegd... dat die verplichte een derde bijdrage van werkgevers weer terugkomt. Klopt dat eigenlijk? Ja, wat ik begrijp is die... Is die uh, wordt die uh, belasting inmiddels bij de werkgever verplicht uh, gegeven. Maar dat gaat via een ander stelsel. Maar ja. uh, niet, niet direct, uh, niet direct uh, betrokken op... Uh, op, op het betreffende werknemer nee. die, die van de regeling gebruik maakt. Maar uh, volgens mij draagt de werkgever op dit moment een, een, een substantieel deel bij, Maar uh, ik weet niet precies hoe dat is. Of dat verplicht is of niet. We gaan het zo bespreken ook met Jalt uh, Jellesma. Die, die hangt uh, zo meteen ook aan de lijn. Hij is uh, de baas van eigenlijk alle ja, ouders met kinderen in de kinderopvang, kun je zeggen. Dank je zeer, meneer Wender. Uh, heel goed, meneer Jan Hertog uit Elst. Goedenavond. Hé, hey, hallo, meneer Jan, Jan Hertog. Zeg ja, maar. ik ben het eens uh, met de spelling. ja. En uh, ja, ik wil nog even van aan toevoegen. Mijn vrouw heeft in de kinderopvang uh, gewerkt. En uh, wij hebben zelf ook één uh, kind in de kinderopvang. Maar goed, uh, ook omdat het steeds duurder wordt... Uh, worden er steeds, uh, ja, komen er steeds minder kinderen op de opvang. En worden, ja, is het is noodzakelijk om uh, werknemers te ontslaan. En mijn vrouw is dus ook ontslagen. En dat blijkt nu. Uh, dat is wel heel erg typisch. Ze heeft nu dus een uh, whb uitkering Die gaat gewoon een jaar duren. of anderhalf jaar, dat weet ik niet precies. Maar ze haalt nu meer over dan... Uh, ...toen ze nog aan het werk was. Dus, dus het, het is toch uh, eigenlijk van de zotte... ...dat je hiermee niet echt gemotiveerd hebt om, om snel weer aan het werk te gaan. Dus dan zijn we nog eens extra geld kwijt. En u zegt, en zij wint er ook nog op. Dat is natuurlijk weer een andere discussie van waarom zou je nog werken. Die hebben we ook al eens gehad. Maar... Ja, ze, ja, precies. Ze heeft niet zoveel zin om het uitgezet. Maar ik bedoel, mensen die, mensen die uh, toch al niet heel erg gemotiveerd zijn om toch aan het werk te gaan. En, uh, en ik kan me voorstellen, als, als ouders uh, met kinderen met z'n tweeën aan het werk zijn... En wel van de week, die, die moeder kan net zo zeggen, joh, weet je, uh, het loopt echt bijna niet meer om nee. al aan het werk te gaan. Precies. En uh, ik blijf gewoon lekker thuis. En ja. uh, ik, ik zal het zelf voor de kinderen. En dat is blijkbaar de bedoeling, want ik, ik zie anders ook niet in waarom de hoge inkomens dermate worden gepakt bij deze regeling. Dan Kamp nu aan het doen is. Zou u overwegen uh, om alternatieven te gaan opzoeken? En dan noem ik een au -pair, ik noem een, een, een echte oppas, uh, zeg maar, een officiële oppas of gasthouderschap, dat soort dingen. Nou, gasthouderschap uh, hebben we de laatste tijd gebruik van gemaakt. Dat is iets goedkoop, maar dat scheelt niet zo heel erg veel. Maar wat heel erg leuk is, mijn, uh, mijn vrouw kent ik wel, waar uh, de, de gastopvang is geweest. Dat is een collega van haar geweest. En uh, waarschijnlijk gaan ze nu het zo doen dat ze gaan ruilen. Zeg maar. Dus dat ze aan het werk gaan en dat ze de kinderen bij elkaar uh, op de ja. grond brengen. En uh, ja, op die manier betalen ze natuurlijk helemaal geen uh, kosten. En dan uh, ruilen ze gewoon. En uh, ja, houdt jullie wat, uh, wat meer over? Ruilen, ja, voor ruilen. Komt, ja, vind, vind, vind, een idee. Dat vind ik een idee. Gewoon bij elkaar en om de beurt uh, de, de hele de, de bubs op bezoek krijgen feitelijk, zeg je dat. Ja, uh, en ja. een soort relatiesysteem. Ja. ja. Hey, ja. Be Jan, bedankt voor het inbellen 0800 21. als u mee wilt doen aan de discussie hier bij WNL. En het, is, het gaat erom om, dat ik vind dat het een schande is dat de kinderopvang maanden wordt uitgekleed. Uh, u kunt dus meedoen ook via Twitter hashtag WNL gebruiken of Eerdmans. Uh, Sander Hijjes zegt, de kinderen is een keuze. Wie kiest om daarnaast, trouwens ook een leuke stelling, wie kiest om daarnaast te gaan werken, hoeft geen opvang gesponsord te krijgen van andere belastingbetalers. En Themen die zegt de afgelopen jaren hebben gezinnen vele voordeeltjes gekregen. Nu mogen zij ook eens een bijdrage aan de bezuiniging gingen leveren. Uh, Granny Smit uh, zegt dan even geen eigen verantwoordelijkheid met twee salarissen. Peter Seurens uh, juist uitsteken dat het gigantisch duur wordt. Mensen maken zelf de keuze om kinderen te maken, dus ook de kosten hiervan. Dat is leuk, maar we doen het niet alleen voor onszelf, kinderen krijgen. Jelle Koel, uh, weer een nivellerende subsidie die vrouwen met verdienende man achter het fornuis dwingt. Ik verdien met één kind één euro per uur. Nou, uh, de mening is pleiten, werkelijk, tussen de mensen met kinderen en zonder kinderen. Is er nog iemand die objectief kan redeneren? Zo vraag je af. Nou, ik vraag het in ieder geval aan Gjald Jelle. Hij is aan de lijn. Hij is zoals gezegd, voorzitter van de Stichting Boink. En dat is de belangenvereniging van ouders met kinderen op de kinderopvang. Goedenavond, uh, meneer Jellesma. Ja, goedenavond, Joost. Hallo, Jack Jalt uh, zal ik ook zeggen. Ja, zeker. Het is, lijkt nu een beetje op Twitter zo te gaan dat mensen met kinderen zeggen belachelijk en mensen zonder kinderen zeggen... Ja, ik word er een beetje teurig van. Ja. Zonder kinderen geen toekomst, zonder kinderen geen pensioenen, zonder kinderen geen mensen die inderdaad je billen wassen als je in het verzorgingshuis liggen. Zonder kinderen geen mensen straks in winkels. Dus dat is echt dat is wel een heel erg kortzichtig stelling. Ja, wat moeten we, als we allemaal geen kinderen meer nemen, dan Dan, dan, dan houden we het gewoon op. Dan houden we met z'n allen op te bestaan. Dan kan het licht uit. Vind ik, leuk, vind ik ook inderdaad goed om dat, dat geluid eens een keer te laten horen. Ik vind het eigenlijk heel egoïstisch om zo'n geluid op te hangen. Als je geen Kinderen heb van joh, zak er maar in met je kinderopvang. Doe het ja. maar zelf. Hé, hey, nou zijn de hoge inkomens vooral het haasje? Ja, nou, de... was het maar waar, Joost? Oh. Maar dat is geen gevaar. Want mensen met lage inkomens in de zorg, en zoals je weet, moeten daar nog 12.000 mensen bij, uh, ja. die uh, uh, hebben vaak gebroken diensten. En er zijn, behalve dat de kinderopvangtoeslag via de fiscus, hè, via de belasting minder wordt... ...zijn er ook nog een aantal andere maatregelen, waardoor het aantal uren wat je mag declareren lager wordt. En daar worden mensen met lage inkomens in de zorg, met onregelmatige banen, heel zwaar door getroffen. Bovendien, je moet wel voorzichtig zijn, want iemand die bijvoorbeeld 1300 euro net per maand verdient... ...en dat zijn mensen die bijvoorbeeld net uit een bijzingsuitkering zijn, denk aan alleenstaande moeders... ...en er zijn er inmiddels een heleboel van in Nederland. Als je die 50, 60 euro net per maand afpakt... Dan is dat voor dat soort mensen heel veel geld. En dan ontstaat wat, u me, wat die meneer ook net zegt. Dan is met de uitkering interessanter dan werken met de kosten van de kinderopvang. Ja. En die kant moeten we niet op. Plus de toekomst van onze, onze crèches Want de wachtlijsten zijn dan nu verdwenen. Kun je zeggen, goed nieuws. Maar uiteindelijk gaan, gaan de crèches kinderopvang... Eh, opvang, eh, werken 90.000 mensen. Juist. Die ik tel uit je winst. Hoe, zie, hoe zien jullie dat? Ik heb natuurlijk ontzettend te doen met de mensen die op dit moment netcar werken. 1500 man. Maar die gaan ook geluidloos in de kinderopvang straks per, per drie maanden uit. En uh, ik wil nog wat zeggen. Uh, het is zo dat geen enkel land met wie Nederland vergelijkbaar is uh, kinderopvang heeft zonder dat de overheid bijdraagt. En dat doen die mensen niet omdat ze daar meer van kinderen houden. Hè, of omdat ze ouders leuker vinden. Nee, dat doen ze omdat ze weten dat het aan het eind onder de streep het meer oplevert dan het kost. Okay. En Nederland is bijvoorbeeld gelijk met Duitsland. Betaalt uh, iemand in Duitsland. Maximaal 20% van wat iemand in Nederland. Met andere woorden, het is hier minimaal 5 keer zo duur in Duitsland. Terwijl onze werkloosheidscijfers niet hoger liggen, nee. onze tekorten. Dus het is echt een misverstand denken dat je die kinderopvang kan afbreken en dat er mensen aan het werk blijven, terwijl we weten, denk aan de commissie Bakker, hè, die heeft dat onderzocht, dat er straks honderdduizenden mensen tekort komen de te maken. Precies, Precies. Dit gaat ja, helemaal verkeerd. Dit dat gaat echt verkeerd. Dit gaat verkeerd, dat hoort u zeggen, Jald Jerresma aan de lijn, dus hij is voorzitter van de stichting BOINK, de Belangenvereniging van Ouders met, uh, met Kinderen, en ik ben het met hem eens. Het is zo dat we langzamerhand de kinderopvang aan het uitkleden zijn tot een bedenkelijk niveau, 081121 als u mee wilt doen. Ik ben zeer benieuwd. Uh, even, even kijken, ook Jald uh, nog een beller erbij te halen, want daar kun jij dan ook mooi op reageren. Uh, Matthias Bram, goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar hoor. Ja, ik ben het volledig eens met de vorige beller. Uh, ik zelf ben afkomstig uit België en daar kost, um, kost de opvang ongeveer een derde in vergelijking met Nederland. Dus hebben mevrouw en ik zelf gewoon beslist dat het uh, ja, niet langer interessant is dat mevrouw gaat, uh, gaat werken. Uw vrouw, woont, of jij u woont voor uw werk in Nederland? Ja, klopt. En, en u verhuist vrouw... naar uh, Rotterdam. Ja. En uh, normaal gezien, want ik ben al enkele jaren als, uh, ja, als expat actief, gaat mevrouw altijd aan het werk waar ik woon. Maar hier in uh, Nederland maakt dat zo'n groot verschil met uh, de kinderopvang, dat het voor ons financieel gewoon interessanter is dat ze thuis blijft. Zo. Dat, dat scheelt zo'n enorm stuk, zegt u. In feite. Nou, zij moeten ongeveer volledig gaan werken om de opvang te betalen. Ja. als je het kind zeven dagen naar de opvang stuurt, dan betaal je in Nederland tussen de 1600 en 1800. Terwijl zoiets in België 6 of 700 euro kost. Nou, dat is precies wat geld zegt. Ja. Nou, precies. Dank je zeer, Matthias uh, uit, uit Rotterdam. Ja, uh, ja. Tot ziens. Oké, okay, bedankt. Uh, even kijken. Een tegenstander aan de lijn, meneer Van Rest uit Den Helden. Ja, ik ben hier het geheel, even, uh, geheel tegenstander, maar toch wel enigszins. Opvoeden van kinderen kost geld. Dat moet voor betaald worden. De leraren die ook heel veel niet op... Dus letterlijk niet opgevoede kinderen... of van mensen die wel of niet werken... die kunnen daar niet meer geld voor krijgen. Ja. Eh, dan eh, de mensen die wat meer verdienen... vind ik redelijk als die ook iets meer betalen. Maar, maar meer, ja. u zegt nu zo over België en Nederland het verschil. Daar wordt dan toch die rest die we hier... Eh, die ze daar minder betalen, door de belastingbetaler betaald. Uiteindelijk. Of niet? Dat, ja, uiteindelijk, maar als men, uh, tuurlijk, maar de gevolgen zijn er natuurlijk niet minder om. En dat vertelde de meneer uh, Van Zojuist uit Rotterdam. Die werkt samen met ja, Rotterdam. Ja, natuurlijk. Maar dan moeten we meer belasting betalen. En dan zeker ook meer de mensen die meer geld verdienen. Nog meer. Ze, nee, doordat ze met z'n tweeën werken. Ja, maar het punt is juist van met z'n tweeën werken dat je ook twee keer zoveel belasting betaalt. Ja, normaal als iedereen ander. Maar, doordat je met z'n tweeën werkt, kan je, je zelfs de kinderen niet opvoeden. Als u alleen, als alleenverdiener, dat geld van uw vrouw erbij verdient... Ja. Hè, dan worden uw kinderen door uw vrouw. Of dat gunstig is, dat zeg ik niet. Nee, die goed, maar dan dat kan, dan kan je kinderen. vrouw niet werken. Hè? Dat is het punt inderdaad. Die wil, ook een, die wil haar carrière graag ook behouden. Die worden inderdaad teruggedrongen naar het voorhuis. Een... Maar dan betaalt u toch dezelfde geld als u... Tezamen, dat inkomen, als u het alleen verdient, betaalt u toch dezelfde belasting? Ja, maar dan... dan nee, maar het punt is dat zij dan niet meer kan werken. He, dan word je dus eigenlijk... Je, nee, je, ja, spreken, je... dat doet ze vrijwillig. Ja, dat He, is ik, nog net het probleem. we helemaal niet. Maar zo duur... Duwen... U verdient alleen een bepaald loon. Wat dik is, wat u voldoende aan heeft. Ja. Samen. Nou... Mocht ik ja, het in mijn eentje vrouw. dragen? Ja, dan moet ik het in mijn eentje dragen. Of mijn vrouw gaat inderdaad stop met werken. Dan kan ze voor de kinderen zorgen. Dat is eigenlijk het, het verhaal. Meneer Van Rest, we gaan verder, want we hebben zoveel belasting. No, ja, okay. even ik kan iets ik. Ja, zeg maar, ik Geld. Ja. Nou, kijk, A. Hoge inkomens zijn dubbele inkomens. Dat betekent inderdaad dat ze wel degelijk tekenen, veel belasting betalen. Maar wat natuurlijk ook vooral niet vergeten wordt: mensen consumeren meer. En wat dacht je van het economisch zelfstandig zijn van met name vrouwen? Want als ze dat niet zijn, kost het ook ontzettend veel geld. Deze discussie wordt altijd op de vierkante centimeter gevoerd in Nederland. Terwijl als ik in Duitsland, Denemarken, Scandinavische landen, België kom... dan begrijpt men naar het hele pakket en dan zie je dat het uiteindelijk veel meer geld kost. En nogmaals, er komen straks honderdduizenden mensen tekort op die arbeidsmarkt. Waar moeten die vandaan komen? Ik denk niet dat meneer Kamp van plan is om ze uit het Oostblok te halen, eerlijk gezegd. Precies. Nou, ik, nou bent u boos, dat vind ik goed om te horen, meneer Hekjald... Jelens die, die, Ma, die, u bent van de Belangenvereniging van Ouders met Kinderen. Uh, moet u harder op die deur van kamp boinken uh, met nou, uw we... organisatie... of moeten ouders toch de straat op? Wat, wat, nee, wat? Weet je wat het is, Joost? Ze denken, de CPB, het Centraal Planbureau... heeft berekend dat het maar 0,1% uitval van de arbeidsparticipatie betekent. Nou, Ik verzeker je dat het onzin is. Wat wij nu zien, man lief werkt vijf dagen, vrouw lief werkt drie dagen... kinderopvang wordt peperduur. Man lief zegt, ik stop één dag... Ik vind het ook best leuk om voor de kinderen te zorgen. Dan ja. hebben we nog maar twee dagen nodig, besparen we een derde op de kosten van de kinderopvang. Maar die man heeft wel een arbeidsuitval van 20%, dus minder arbeidsparticipatie. Wij meten bij banen van 12 uur en meer, dus dat zie je nog helemaal niet... Ik verzeker je met dat het, het niet 0,1, maar dat het straks om procenten gaat. Jo. En dat gaat ons economische groeikosten. Dat gaat ons alle problemen oplossen. Jalt, ik, ik ben het mee. volledig. Met je, jouw voorbeeld is mijn voorbeeld. Precies zoals jij het zegt, ben ik het aan het doen. Ik ga ook een dag indikken. In, in en ik ben een dag thuis. In plaats van, van de crash. Ja, zo werkt het ook bij ons. Je, werkt het ook zo bij u? Ik hoor het graag. 0800-1121. Het is een schande eigenlijk dat de kinderopvang op deze manier wordt uitgekleed. Aan de lijn, dus kunt u ook vragen aanstellen. Jalt Jellesma. Goedenavond, kassen, Renders. Ja. Hallo. Ja, hallo. Zeg het, maar. Ja, ik uh, vind uh, het geen schande dat het wordt uitgekleed uh, in de zin dat het uh, subsidiesysteem uh, moet veranderen. Ik heb zelf uh, twee kinderen die worden opgevangen door een gasthouder aan, aan huis. Daar betaal je 16 euro per uur uh, voor aan een uh, geregistreerd gastouderbureau. Um, ja terwijl dat het, uh, het loon wat die mensen zelf krijgen... dat is het, het bruto minimumloon van 8,70 euro... Ja. uiteindelijk de, de subsidies houden die hele, uh, dat hele circus uh, in stand. Het zou veel slimmer zijn en denk ik ook veel handiger om het, uh, gewoon die kosten... voor kinderopvang, maar ook ander huispersoneel... aftrekbaar te maken van de belasting. Ja. Uh, zodat je als je mensen in dienst hebt om te zorgen... dat je zelf inkomen kunt verwerven, dat die uh, kosten kunnen worden afgetrokken van de Belastingdienst of van de van de verschillende Dan is het einde van de crash, maar het begin van een hele, hele grote uh, opgroei op van, van de, van de, van de van het gasthouderschap. Zou dat kunnen betekenen? Ja, maar dat is, dat is toch geen probleem. Nee. Uh, maar al die mensen die, uh, die... Kijk, het is geen Castro meer van de overheid naar de burger... maar gewoon iets minder van de burger naar de overheid... omdat hij het inmiddels aan een andere burger heeft gegeven. Maar goed, dan moet het toch... Uh, dat, is een, uh, dat is een veel beter systeem dan dat, dat ja. wij uh, op de overheid een goed moeten doen. Want als die iets moeten organiseren, gebeurt het over het algemeen niet zo wel uh, zo goed. Oké, okay, Renders zeer bedankt voor dit verhaal. Aad de Boy, goedenavond. Uit Vlaardingen komt u. Goedenavond. Aad, ah, zeg het, maar... Ja, uh, ik, uh, ik werk zelf in de kinderopvang als directeur van Partour in Amsterdam, een grote kinderopvangorganisatie. Ik ben het helemaal eens met Galt, die zegt dat het zijn niet alleen de hoge inkomens maar ook zeker de lagere inkomens. die uh, enorm uh, uh, nadeel ondervinden van uh, de manier waarop nu uh, de kinderopvangsubsidies uh, uh, worden uitgekleed. Wij maken echt wekelijks opzeggingen mee van ouders die teruggaan van drie dagen naar twee dagen of er helemaal geen opvang meer. En uh, dat gaat helaas ook niet altijd over situaties waarin dan vervolgens moeder thuis voor de kinderen zorgt. Maar het gaat ook over situaties waarin alleenstaande moeders in een terecht terechtkomen. Waarbij ze aan de ene kant de zorg voor de kinderen hebben, maar aan de andere kant ook de verantwoordelijkheid om uh, te werken. Omdat ze graag willen blijven werken, ja. omdat ze niet van uitkeringen afhankelijk willen zijn. En ook die groep komt ongelooflijk in de okay. Het is een beetje lastig, sorry dat ik je even ontbreekt. Maar Aten, probeer alles terug te bellen als je iets beter bereikt Want het is een vrij lastige lijn om, om te verstaan. Er wordt veel getwitterd op, de, op mijn stelling. Schande dat de kinderopvang dermate wordt uitgekleed. Uh, dilemma die zegt: Ik begrijp niet waarom de regering de toekomst van de kinderopvang de nek omdraait. Geen vergoedingen, einde van de toekomst. Eens daarmee. Sander Heijges zegt nog een keer: We hebben twee kids en nog nooit onze kids bij anderen gedumpt om zelf te gaan werken. En toch werken we beide. Gewoon goed regelen. Benieuwd hoe hij dat doet. aan Omen: Kinderen zijn het goud van de toekomst. Zij vegen straks jouw gat af in het tehuis. Mensen zonder kinderen zijn egoïstisch en die sterven uit. Sam van der Pol, dit is een redelijke post om op te bezuinigen. Zeker als ouders het kunnen betalen. Overheidssteun alleen als het moet. En Leonie Jansen, zie je veel vrouwen kiezen voor thuisblijven. Juist in de middeninkomens. Veel of weinig verdieners blijven werken. Grote middengroep. Hou je het bij, Gjalt, want ik ga je straks vragen wat je ervan vindt. Ja, daar we bij. <laughs> Peter Surgens, Eerdmans, één tweet was niet voldoende. Een van de weinige zaken die dit kabinet goed heeft geregeld. Bravo voor dit beleid. Opvang is oké. Okay. En Jasper, tot slot, zegt Eerdmans, de kinderopvang is onnodig duur door bureaucraten. Democratie. Gjalt, pik er een tweet uit en reageer maar. Nou, eerst even de meneer die voor 16 euro een huis een, een pedagogisch medewerk, een leidster heeft. Dat is duurder dan wanneer hij twee kinderen naar de kinderopvang zou brengen, dan zou hij 13 euro kwijt zijn. Dus dat wil ik toch even melden. Kijk, mm. ik wil nog één argument invoeren. Op dit moment zit op de hogescholen en universiteiten in Nederland, is ongeveer 60% is vrouw. Die leiden wij veel miljarden op. En gaan vervolgens met piepkleine baantjes aan het werk. Een van de grootste desinvesteringen hoor ik nooit iemand van, erover. Dat is natuurlijk een ander gevolg daarvan. Er aan kinderopvang is een soort smeermiddel waar heel veel zaken aan verbonden zijn. En ik begrijp wel dat vanuit hun persoonlijke situatie mensen daar een oorlog over hebben. Maar ik vind het heel vervelend als er een soort tegenstelling gaat ontstaan tussen mensen met. En mensen zonder kinderen. Ja. He, het is een persoonlijke afweging Die moeten mensen vooral maken. Maar doe niet alsof we kinderen niet nodig hebben. En ik wil nog één ding zeggen. Nee, Nederland gaat het wiel niet uitvinden op het gebied van kinderopvang. Net als in vergelijkbare landen waar een hoge arbeidsparticipatie noodzakelijk is. Is die kinderopvang een betaalbare kinderopvang nodig? En tot slot... Goede kinderopvang betekent ook dat kinderen over het algemeen een goede schoolcarrière hebben. Wordt ook wel eens vergeten. Ik denk dat je daar, ja, zeker. In de eigen om ons heen worden sociale vaardigheden. Ja. Ik zie het ook Meer, veel versnellen wanneer iets mis is met kinderen. En dat aspect blijft ook helemaal buiten beschouwing. Ja, dan even een vraag. Wat vind jij redelijk, is het betaalbaar houden, maar wat vind jij een redelijk percentage dat je zegt... nou, dat moet toch wel de minimale bijdrage zijn en in, in, in een percentage van de kosten... waarmee ouders tegemoet gekomen moeten worden hè, voor de kinderopvang? Ja, in 2007, toen de werkgeversbijdrage verplicht werd kon je zeggen dat inderdaad de hoge inkomens, wat overigens wel een hoge inkomen is... omdat je twee inkomens bij elkaar optelt, kan je zeggen nou, dat was wel heel royaal voor het tweede en derde kind. Wij hebben ook gezegd, die eerste bezuinigingsschool van 10%, oké, okay, heel Nederland moet bezuinigen, de kinderopvang ook. Maar wanneer je echt letterlijk een derde, en bij sommige mensen nog meer, van een systeem wat je net voor heel veel geld met overheidsgeld op orde hebt... Ja, dat gaat gewoon te ver. En dan nogmaals, dan gaan mensen een afweging maken. En bovendien, kinderopvang. Als je werkt, zijn het niet de enige kosten. Je hebt ook vaak dat je de boodschappen doet. Je hebt gemaksdiensten. En ik gun het iedereen die het in zijn vrienden en familie... en open en kan, hmm. op, uh, kan oplossen. Maar niet bij iedereen woont open en Dat is waar. Ook, ook dat eindig is eindig waar. Oké, okay, blijf nog even luisteren, uh, Gjald. Johan van der Stelt is het er totaal niet mee eens. Goedenavond. Meneer Erdmans, goedenavond. Ik ben uh, van mening wat je aanschaft, zorg ik jezelf. Punt. Kids okay. zelf verzorgen, Jan? Ja, ja anders, dat schaf je aan. Ik heb ook paarden staan, Ik krijg ik ook de paardenbijslag voor. Die heb ik aangeschaft, <laughs> daar heb ik voor te dus Maar orde. de paarden gaan ook belasting betalen, Johan? Nee, wacht even. Ik, ik, uw gastspreker suggereert nu dat kinderen werkslaven zijn. Dus ik heb kinderen verwekt, ik ben vader van kinderen. Ik heb kinderen verwekt om ze later uh, in te kunnen zetten als werkslaaf. Nou, echt niet. Ik zorg voor mezelf. Je komt hier op aarde, daar heeft hij niet om gepraat. dat klopt, maar op een gegeven moment je moet je gewoon voor jezelf zorgen. Maar, je maar dat er nu dus, mensen zijn, Johan, die kinderen gewoon niet meer nemen. Ne Johan, Johan, dat de herfans, de er mensen, gaan, dat herfans, er mensen ja, komen die geen kinderen meer nemen omdat ze er gewoon niet meer uh, het rond kunnen krijgen. Dat is toch gewoon zorgelijk? Nee, nee, helemaal niet. Er is al een overbevolking. Tenminste, dat vind ik. Laten we maar weer terug gaan, gaan naar 2, 3 miljard mensen op aarde. Maar dan Are, kunnen we ook de één kind politiek invoeren. <tot> Ja, nee, nee, ja, nee, wat ik wou zeggen, ik heb, mijn, ik heb kinderen, hè, die heb ik verwekt. die heb ik samen met mijn vrouw overlegd en die zijn geboren. Ik heb principieel de kinderbijslag altijd teruggestort, daar had ik recht op. Heb ik teruggestort, wou ik niet. Dat is mijn trots, ik zorg voor mijn kinderen, er hoeft niemand anders voor te zorgen. De overheid niet, de buurman niet, ik heb niemand gevraagd van die mijn kinderen, ik heb dat zelf gedaan. Dus ik vind, ik hoef niet... Uh, uh, uh, ik hoef niet te betalen voor kinderen... Ik ken maar jij zit, je ja. zit in, in een gezegende situatie je het zo kan regelen... met nee, zoveel nee, mensen nee, niet, nee, Jald. Nee, dat zegt nee, Jald nee, net nee. ook. Nee, nee, u kent mij niet. Ik ben ook bij niks begonnen. Okay. Dus, uh, ik, ik, ik, ik zeg keihard, maar het, het, is, uh, het is keuzes maken. Johan, het is keuzes maken. Dat doe ik nu ook. want Je hebt de mening duidelijk naar voren gebracht. Nog een, even een, een korte reactie van Yvonne Killian uit Amsterdam. Sterft de kinderopvang uit op deze manier? Kylian, nou, ik Yvon. heb een, echt twee vraagjes aan jullie. Ten o, eerste, uh, als de werkgever het weer moet gaan betalen, welke werkgever dan? Die van de vader, van de moeder, van allebei de helft? Nou, die wordt de geld, dat, dat... Ja, in feite is het zo, dat, de, dat formeel die e 6, 1, 6 en, die betalen overigens nu ook 33 procent, dat betalen ze niet helemaal, door middel van een heel stukje WW-premie. Ja, dat is ingewikkeld. Maar, maar van papa en mama op. toch, Gjalt? Het is de werkgever van papa en van mama? Exact. Oké, okay. Helder, een andere vraag? En ik had nog een vraag. ja. Ik hoorde dat uh, als iemand helemaal geen inkomen heeft, dat hij dan gewoon uh, zonder, dat het zonder kosten van die opvang kan maken. Bijna wel. Maar als je dus geen inkomen hebt, dan heb je toch ook geen opvang nodig? Een minimuminkomen, hè, Jad? Ja, minimuminkomen. Nee, nee heb je geen werk, je geen opvang. In nee, bijna geen inkomen. Die komen inderdaad in het minimum voor. Dan heb je inderdaad gewoon uh, geen kosten. Bijna, dat is bijna 100% vergoed. Zo is ja, maar het. als je dus geen baan hebt, ik, krijg je nee, dan kinderopvang, Nee, als je werkloos bent niet, okay, daar zit je goed. dan had ik het verkeerd begrepen. Yvonne, mag ik je bedanken voor je deelname aan avondspits? Hem. Tot ziens en een fijne avond. En dat geldt ook voor andere bellers, want we zijn er doorheen geld. Dus ook jou wil ik zeer bedanken voor je bijdrage. commentaar hier bij deze avondspits over de kinderopvang en niks minder dan dat. We zeiden dat die eh, met alles met uitsterven bedreigd kon worden... door de, de uitspraak en de plannen die nu zijn ingevoerd door kinderopvangkiller Henk Kamp. Ouders, als u gaat demonstreren dan mocht je daar tijd voor hebben... doe het, want er is wel wat nodig om dit nog recht te zetten. Dit was Avondspits met veel tweets die ik nog niet heb kunnen voorlezen... maar u kunt daarop doorgaan bij hashtag WNL en hashtag Eerdmans. Dan ziet u wat er losgekomen is. Van links tot rechts komt alles binnen. Dit was de 99ste Avondspits uh, die ik hier presenteerde. Morgen is de 100ste. Ga luisteren. Wat mij betreft nu veel plezier met... Kunststof, tot morgen. Wat zegt uw gevoel? Het moet 15 centimeter zijn. Ja. En het is de plaats: van 8 centimeter. Het ijs in Friesland is nog veel te dun. We krijgen nog heel veel werk. We zijn er echt nog lang niet. Helaas. We kunnen vandaag helaas geen uitspraak doen. We willen het zo graag. Over een datum. En de natuur regelt hier alles in deze wereld. We zullen er alles aan doen wat in ons vermogen ligt. Om te komen tot die ijsdikte die wij verlangen. Volle dikte: 15 zijn we nog echt niet. Houden we de wind in het oosten? Ben ik de grootste optimist van Friesland?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 Kies nu ook voor goedkoper tanken. Kies voor Tango. Kijk op Tango.nl waar u hem kunt volgooien zonder helemaal leeg te lopen. Tango. Iedereen goedkoper tanken. Mijn reis naar Amerika boek ik simpel en snel. Want met Vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op Vliegtickets.nl Vliegtickets.nl voor We Verder Gaan. Beatrice van der Poel en Marcel de Groot... in een broeierig en intiem theaterconcert. Het Nederlandstalige lied in zijn puurste vorm. Kijk op voorweverdergaan.nl Huis sneller verkopen? Maak uw woonwens top 3 kenbaar bij uw NVM-makelaar. Zodat hij sneller matches kan maken tussen mensen die huizen willen kopen en verkopen. Kijk op nvm.nl Dit is Radio 1.